4 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. In Spanje hebben twee grote vastgoedbedrijven faillissement aangevraagd. Als ze inderdaad failliet worden verklaard... dan is het het op vier na grootste faillissement uit de Spaanse geschiedenis. De twee bedrijven hebben ruim 1,5 miljard euro aan schuld... bij Spaanse en Buitenlandse banken. Ze hebben samen een derde van een Frans vastgoedbedrijf in handen. De schuldeisers weigeren akkoord te gaan... met een herfinanciering van een deel van de schulden. Een man uit Deventer heeft geprobeerd... een sociaal regisseur van de gemeente te wurgen. Volgens de gemeente was er eerst een gesprek op het gemeentekantoor... omdat de man wordt verdacht van bijstandsfraude. en zou niet op het adres wonen dat hij had opgegeven. Toen twee ambtenaren later bij de verdachte op bezoek gingen... liep het uit de hand en vloog de bewoner een ambtenaar naar de keel, zegt de gemeente Deventer. De andere ambtenaar belde de politie... en die heeft de verdachte van 28 gearresteerd... op verdenking van poging tot doodslag. Het OM gaat in beroep tegen de vrijspraak van Ron P. Tegen hem was levenslang geëist voor de moord in 2005 op de Rijswijkse studenten Anneke van der Stap. Maar de rechtbank in Den Haag sprak Ron P. vorige week vrij. Volgens de rechter was er te weinig bewijs. Het OM is het daar dus niet mee eens. De officier van justitie heeft heel uitvoerig be uh, beargumenteerd waarom een veroordeling wel zou moeten volgen. En het uh, vonnis dat er nu ligt heeft ons niet van die overtuiging afgebracht. Rompé zit al een gevangenisstraf van 18 jaar uit, uit voor de moord op Christel Ambrosius in 1994. Die zaak werd bekend als de Puttense moordzaak. Willem Holleder is volgende week de gast in het tv-programma College Tour van de NTR. Het is zijn eerste uitgebreide interview sinds zijn vrijlating. Hij werd in januari van dit jaar vrijgelaten nadat hij twee derde van zijn straf had uitgezeten. Holleder was veroordeeld voor het afpersen van mensen in de vastgoedwereld. Sinds begin september heeft de oud-topcrimineel een column in Nieuwe Revue. De douane op Schiphol heeft een koffer onderschept met daarin ruim 200 levende vogelspinnen. Stellen Duitsland probeerde de spinnen mee naar huis te nemen. Die hebben ze zelf in het wild gevangen uh, op hun vakantie in Peru. En uh, zij hadden ze dus uh, verpakt in plastic bakjes en buizen en verstopt in hun kleding en in hun schoenen. Volgens de douane is een groot deel van de vogelspinnen van een zeldzame soort die nog relatief onbekend is in de wetenschap. De dieren zijn in beslag genomen. Het weer dan, veel regen en wind. Het is een graad of 16. Morgen dan vooral in het zuidoosten regen. In de rest van het land droger en ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 14 graden. ANWB Verkeersinformatie. De avondspits is al aardig opdreven met 70 kilometer. De meeste vertragingen in de regio's Utrecht en Rotterdam. Wat opvalt is de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Er was een aanrijding. Tussen Diemen Noord en Muidoost nog 6 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A4 Delft richting Amsterdam tussen Rijswijk en het knooppunt Prins Klausplein 4 kilometer. Na de aanreding is daar één rijstrook dicht. Op de A15 van Gorkum naar Rotterdam tussen het knooppunt Gorkum en Hardingsveld Gieserdam 3 kilometer. De rechte reisshoek is daar dicht, Er ligt Rommel op de weg. En vanwege de Duitse feestdag is het extra druk op de A67 Eindhoven richting Duitsland tussen Velden en de Duitse grens 3 kilometer.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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn nog een half uur bij u hier op Radio 1. Met zometeen ons buitenlandpanel, maar eerst tijd voor wetenschap. Harm Oving, hij is eindredacteur van het wetenschapsprogramma Hoezo... Wetenschapsredacteur, uh, We gaan met jou even praten over wetenschapsfraude. Maar voordat we dat doen, lees ik hier net op het ANP een in elk geval vrolijkmakend bericht. Als dit onderzoek tenminste klopt. Nederlandse universiteiten presteren wereldwijd bijzonder goed. Terwijl instituten in andere westerse landen minder presteren. Dat blijkt uit het prestigieuze Times Higher Education World University Ranking. Een ranglijst. Twaalf universiteiten, euh, Nederlandse universiteiten staan in de top 200. En daarmee bezetten we na de Verenigde Staten en Engeland de derde plaats. Dus alles wat je nu verder gaat zeggen over wetenschapsfraude. Maar, nee hoor, we moeten ook de slechte kanten van de zaak zien. Maar dit is een mooi bericht. Dit is een prachtig bericht, dat is ook helemaal waar. Gestegen, alle twaalf. Ja, ja, ja, en als je ziet hoe de fondsen alleen maar achteruit gaan... na de greep die Verhagen, minister van, de minister, van, minister van Economische Zaken... gedaan heeft in de onderzoeksgeldend pot door onderzoeksgeld te verplaatsen naar de, de laboratoria van Unilever Shell... en al die grote bedrijven, mm -hmm. dan is het een steeds betere steeds grotere prestatie. Ja. prestatie. Het is echt fantastisch. Ja. Weinig geld en hele hoge prestaties. Ja. Chapo. we gaan naar het uh, onderzoek wetenschapsfraude. Dat is een Amerikaans ja. onderzoek. Dus afgelopen maandag is dat uh, gepubliceerd. Uh, de meerderheid van die onderzoeken die waren biomedisch. Hoe hebben die lui dat precies aangepakt, het onderzoek? Nou, her, biomedisch, dat is een onderzoek dat ligt tussen de biologie en de medische sector. Daar, dat is een sector die enorm onder druk staat... omdat iedereen verwacht dat daar de nieuwe medicijnen behandelmethodes uitkomen. En daar gaat ook het meeste geld toe. En daar gaat veel geld naartoe. Daar gaat ook veel geld naartoe van de uh, farmaceutische industrie. Maar daar gaat sowieso veel onderzoeksgeld naartoe. En zeker als het over de Amerikanen hebben... dan praat je over die hele grote Bill Gates foundations. Daar gaat heel veel geld naartoe. Druk is heel groot. Daarom wordt daar ook gefraudeerd. Mm -hmm. Het is niet zozeer dat het te maken heeft met manieren van onderzoek of manieren van onderwerp. Het is gewoon fraude wordt gepleegd waar het geld zit. Dat is in de bankensector het precies hetzelfde als in de wetenschap. Uh, het is pijnlijk alleen voor al die biomedici. Want er zaten twee biomedici in het panel van drie wetenschappers die dit hebben onderzocht. En zij moesten contacteren in eigen, ons vakgebied. Ja. Ja, gebeurt het. Mm -hmm. Het is zelfs zo dat, en, en ze hebben het gemeten... naar aanleiding van het terugtrekken van wetenschappelijke artikelen... uit prestigieuze tijdschriften. Ja, dat is een goede graadmeter lijkt dat me. Dat is een goede graadmeter. En een groot deel van die uh, terugtrekken, uh, 67 procent is dat... gebeurt op basis van wangedrag. Eerst, want het is wel bekend dat je een artikel terugtrekt, maar dat kan zijn foutjes, weet ik veel wat. Mm -hmm. Klein gerommel in de marges. Nee... 77% is gewoon fraude. Het gaat over wangedrag, zoals ze noemen. Fraude, 43%. Plagiaat, 10%. Dat is dus nog redelijk veel. En dubbele publicatie, 12%. Dat is maar, nog het minst erg, zou je zeggen, dubbele publicatie. Maar plagiaat wordt niet gezien truc. als fraude. Nou, weet je, daar heb ik een heel ingewikkeld verhaal over. Oh. Dat, is een, een, een, dat is een Nederlandse anekdote. Het gaat over een vrouwelijke hoogleraar in uh, de rechten, zal ik maar zeggen. Ze wil liever niet geïdentificeerd worden op dit moment. Misschien is dat iets voor Argos, als ik een tip mag geven. Zeker, we bellen meteen. Zij heeft een uh, hele goede publicatie. Gedaan, internationaal had gepubliceerd. En in een van de vaktijdschriften die ze op een bepaald moment thuis kreeg. zag ze een vrijwel letterlijke kopie van haar onderzoek. door een buitenlandse onderzoeker in een ander blad, ook hmm. uit de wereld van de rechtswetenschap. Gewoon, dat was zoveel hetzelfde. Het was textueel hetzelfde, hetzelfde soort datasets. Ze heeft het gewoon echt één op één gekopieerd en een beetje gevraagd. Ja, en toen. Wat krijg je dan het probleem? Je moet er een autoriteit voor gaan organiseren. Nederlandse wetenschappelijke autoriteiten voelden zich niet geroepen... want die hebben er niks mee te maken. Er is ook niet zo'n centrale autoriteit. Je kan naar het KNW gaan, maar die zeggen ja, we daar feitelijk geen rol hebben. De op. academie van wetenschappen, ja. ja. ja. Je kan ook gaan naar het NWO, maar die delen alleen maar subsidies uit. Die zijn ook geen scheidsrechter in dit soort dingen. Je kan naar de rechter toe, maar die begrijpen dit soort dingen. Dan gaat het niet om. Kortom, Jouw je kan je recht niet halen. Je kan je recht niet halen. Ze heeft een rechtszaak aangespannen. Die, heeft ze, die advocaat heeft dat geprobeerd. Maar het was een buitenlandse partij. Dat maakt het heel moeilijk. Toen is ze naar dat blad gegaan. En heeft gewoon, ja, ze kan het echt gewoon aantonen. Kijk, twee velletjes, precies hetzelfde. Uh, het blad wil dat niet terugtrekken, want de auteur wil het niet terugtrekken. Die vindt dat het onzin is. En daar zit de kruis. Is dit, dit is bedrag van 67% is heel hoog, mm -hmm. maar dat zijn artikelen die wel teruggetrokken worden. Er zijn ja. ook artikelen die niet worden teruggetrokken, die wel op ja. basis van plagiaat de fraude tot stand zijn in gekomen. In ieder geval plagiaat deugt niet. Als je er op de trap wordt, dan sta je voor apen ja. en dan word je nagedragen de rest van je leven. Maar wat is het onderscheid met fraude, 43%? Want zij maken dat onderscheid. Zij maken dat onderscheid. Een plagiaat is veilig overschrijven en als er al fout in de onderzoek Zit. Als de fraude gepleegd is, dan kopieer je dat ook mee. Mm -hmm. Fraude is echt dat met de onderzoeksgegevens gerommeld is... op een manier die kwade trouw veronderstelt. Je moet het echt praten over kwade trouw. Dat is, dat is geen grijs gebied... Dat soort keiharde fraude, zoals D Diederik Stapel, dat deed die verzon gewoon onderzoeken. Dat is onmiskenbaar aantoonbaar. Ja, dat is ja, volstrekt aantoonbaar. Dat is ook inmiddels aangetoond. En hij zal inmiddels worden aangeklaagd wegens subsidiefraude. Omdat hij natuurlijk <laughs> wel geld gekregen heeft om dat onderzoek te doen. Hm. Maar Diederik Stapel is een pathologisch geval. Dat is echt gewoon ik zou zeggen, een psychiatrisch geval. Dat is een soort van fraude die gebeurt wel eens, maar die is betrekkelijk zeldzaam. De grootste deel van de fraude zit in een grijs gebied. Want in de wetenschap doe je allerlei metingen. Je doet proefjes, je krijgt allerlei metingen. En willekeurig met gesteken, hoe grotere, de metingen je doet... er zitten rare uitschieters in. Ja. Dat, is, dat is gewoon zo, dat gebeurt gewoon zo. Die zijn relatief onverklaarbaar. Wat je dan doet, is die rare uitschieters eruit gooien. Dat kan je in goede trouw doen omdat je denkt, het gemiddelde resultaat zit hier ongeveer. Er zijn regels voor, statistische regels voor om dat te doen. Maar je kan natuurlijk ook een beetje met kwade trouw doen. Maar je denkt, je, als je die sets data ernaar uitgooi... Dan krijg je wenselijke resultaten. Dan schuift het precies naar ja. mijn conclusie toe. Ja. En dat is voor kwade trouw en is dus fraude. Ja. Okay. Maar heel moeilijk aan te komen. Komen zij ook tot een conclusie in de zin van... Uh, we hebben dit geconstateerd en eigenlijk moet je dit en dit en dit doen? Hij doet een aantal aanbevelingen die relatief generiek zijn, moet ik eerlijk zeggen. Een beetje algemener, uh -huh. omdat het heel moeilijk is aan te passen. Heel belangrijk is transparantie. Heel belangrijk is samenwerking. Zoals een promovendus gevolgd zou moeten worden door zijn promotoren, dus iemand die het onderzoeksvak leert, uh -huh. die wordt gevolgd en de datasets die die genereert zijn metingen worden gecontroleerd door twee hoogleraren, ja. zijn promotor en de co-promotor. Dat gebeurt ook al niet zo zorgvuldig en er zit ook niet iedereen ja. al te bovenop. Of nou, de verplichting om door een concurrent een onderzoek over te laten doen? Ja, maar dat kost geld. En ja. dat geld is er niet. Hm. Dat gebeurt nooit. Dat denkt iedereen. Dus je kan, kortom, uh, we moeten het af gaan sluiten. Je kan regels stellen. Eigenlijk net zoals met de bank eten. Dan maar hopen dat de mens goed genoeg is om die regels ook uit te voeren. Want echt, dagelijkse controle heb je nauwelijks. Is dat is een beetje een Probeer zoveel mogelijk transparantie te krijgen. En dat is het beste wat je hoopt. Okay. Harm Oving, wetenschapsredacteur, eindredacteur van Hoezo. Heel hartelijk bedankt. Dank. Opgelost gaat het nooit. Denk ik. Stiekem. Nee, De mensen slecht, Ger. De mensen slecht. Okay. En niet tot enig goed in, in staat. Oh jee. Oh, Buitenland. Nee. Ja, ja. Ons buitenlandpanel. Uh, Vandaag aanwezig Ali Jasgili van het Turkije-Instituut en Thea Hilhorst. En zij is bijzonder hoogleraar Humanitaire Hulp en Wederopbouw aan de Universiteit van Wageningen. Welkom beiden. Uh, in het nieuwe kabinet van VVD en Partij van de Arbeid. Uh, laten we eraan. Laten we aannemen, na de afgelopen dagen dat dat er gaat komen... komt geen minister meer van immigratie en asiel. Dat hebben ze al besloten. Maar er komt wel een minister voor ofwel buitenlandse handel... dat wil de v VVD, of eentje voor ontwikkelingssamenwerking. En dat is de wens van de Partij van de Arbeid. Theo heelhorst, heb jij een keuze hierin? Althans, die heb je niet. Maar wat zou jij willen? Wat ik zou willen, nou, ik heb een uh, lichte voorkeur, laat ik het zo zeggen. Want op zich... Ontwikkelingshulp en of ontwikkelingssamenwerking en handel. Er zit natuurlijk heel veel overlap tussen. Hè? Dat is ja. het oude verhaal: geen hulp, maar handel. Dus heel veel handel zou ook met die ontwikkelingslanden moeten kunnen gebeuren. Dus dat gezegd hebben, heb ik toch een lichte voorkeur... heb ik over nagedacht voor een minister van ontwikkelingssamenwerking. En dat komt omdat, voor zover ik het zie... handel zit toch ook erg bij economische zaken. Dus er zit ook al een overlap, buitenlandse zaken, economische zaken. Ontwikkelingssamenwerking is een veel breder pakket. Dan heb je al die verschillende aspecten ook mee van doen van uh, gezondheid, onderwijs, reproductieve gezondheid... waar Nederland zich sterk voor wil maken, mensenrechten... Ja. en natuurlijk ook humanitaire hulp. Mijn, maar ik uh, weet, maar ik mijn weet het nog veel simpeler. Ja, ja, gewoon een, een staatssecretaris voor buitenlandse handel, wat we vroeger hadden... en een minister van ontwikkelingssamenwerking, die we ook vroeger hadden. Precies, en dan down. noem je het gewoon het ministerie van internationale samenwerking. Nee, dat lijkt mij een fantastisch idee. Dat vind ik eigenlijk ook. Ja. Nou, zomaar doen Ade. dan. Nou ja, Het leidt veel ervoor om zowel uh, OS uh, als een nieuw buitenlandse ja. handel... onder te brengen bij BZ zelfs uh, als staatssecretaris. Bij buitenlandse zaken? Ja, ja doel, uh, uh, uh, de terreinen hebben veel raakvlakken. We hebben in het vorige kabinet gezegd dat economische diplomatie... wordt een van de prioriteiten voor het nieuwe buitenlands beleid. Het diplomatieke netwerk wordt ook zodanig ingericht. Dan ligt het voor de hand om OS uh, uh, en ook buitenlandse handel daarbij onder te brengen. Daarbij is het zo dat ik denk dat uh, tal van OS-landen van gisteren... zijn mm. hè, die emerging economies van vandaag... Uh, en zijn ook de grootmachten van, uh, van, van morgen. Mm -hmm. uh, maar voordat je zover bent als land... Uh, is, kan het best zo zijn dat er van handel... of dat er van enig uh, uh, uh, gewin voor Nederland helemaal geen sprake is. Dat het gewoon echt gaat om hulp. Echt daadwerkelijke hulp en steun mm -hmm. totdat je er eens wat van terugziet. Komt dat dan in, in, in, in, in uh, zo'n constellatie niet in het gevaar, Thea? Nou, laten we duidelijk zijn dat uh, de afgelopen tijd natuurlijk de minister van ontwikkelingssamenwerking, als die er was, die zat ook bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hè? Dus wat dat betreft zou er niks nieuws zijn. Ja. Dus dat zit onder Buitenlandse Zaken. Ik, het is een, toch een beleidsterrein wat behoorlijk specialistisch is en waar je best iemand op mag hebben die daar echt vol voor kan gaan en die internationaal ook de echte status heeft van een minister... En waarbij ook zaken zijn zoals humanitaire hulp, een aantal mm -hmm. andere zaken, de mensenrechtenkant, die ontzettend belangrijk zijn. Handel is ook belangrijk, heeft ook een plek. Dus nogmaals, het is een beetje. Het is allebei belangrijk. Er zit ook overlap tussen. Maar als je me echt vraagt, wat wil je liever? Dan zeg ik, ga maar ja. voor de minister van ontwikkeling En dan heeft ook als bijkomend voordeel nog... dat uh, als wij echt laten zien dat we weer serieus... ontwikkelingssamenwerking uh, ter hand nemen... en niet die achterlijke bezuinigingen erop uit gaan voeren... dat ons prestige in het buitenland ook weer toeneemt. Ali. Nou ja, even, even nog, nog even twee dingen. Kijk, eerst is e veel van die uh, specialisaties zitten al bij BZ. Hè. Uh, die specialismen zitten daar. Um, en daarnaast is veel van de uh, maatregelen en beslissingen die worden genomen om uh, handel te vergemakkelijken, uh, om zo ook eerlijke handel mogelijk te maken, die worden genomen. Het zijn vaak politieke beslissingen die worden genomen in fora, zoals de EU, uh, zoals het WTO. Dus het ligt voor de hand uh, om dan dat onder te, te brengen bij onze zaak. Inderdaad, met staatssecretarissen die zich ook in het buitenland. Ja, minister kunnen noemen, dat ja. is nu ook het geval. Maar nee. nog één ding over. Ik, had, dus, ik heb dus begrepen dat uh, met name de PvdA schijnt te twijfelen om eventueel een minister van OS te leveren. Uh, maar niet zo lang geleden waren ze ook positief over een minister van Buitenlandse Handel. Dus ik vraag me af of het niet gewoon een soort van. Um, schaduw gezet is om eigenlijk een soort van ruilpost te creëren... om eigenlijk, uh, uh, men is gewoon voor buitenlandse handel... Dat is gewoon een formatietrucje. Ja, dat denk ik. Ja. Ja. Thea, <lacht> ja. uh, de, uh, uh, laten we zeggen dat dit dan een, inderdaad een, een trucje is... en uh, je, je noemt het maar wat. Maar wat echt zou kunnen helpen om onze reputatie... weer een beetje op te poetsen in het buitenland... is niet zo'n draconische bezuiniging uit te, te voeren. En dat ziet er niet naar uit met deze combinatie. Denk je dat dat no Nederland uh, echt veel voordelen op gaat leveren? Ik denk dat het handhaven van een goed budget voor ontwikkelingssamenwerking dat levert Nederland strategisch voordelen op, want sommige van de voorstellen dan wordt Nederland gewoon bijna niet meer een meespeler in de Verenigde Naties, moet ze bijna afhaken. Dat kan natuurlijk ja, dat is gewoon echt heel moeizaam internationaal in de internationale verhoudingen. Ik denk dat ontwikkelingssamenwerking ook nog steeds veel verdient. En vergeet niet, voor mij is ontwikkelingssamenwerking... met name natuurlijk ook belangrijk voor die landen... waar het helemaal niet zo goed gaat. En dat zijn er helaas toch behoorlijk wat. Die uh, fragiel zijn, waarvan de overheid niet goed functioneert. Waar regelmatig ja, toch ook humanitaire crisissen optreden. Hm. En dat zijn natuurlijk landen waar zo'n specialistische inzet op nodig is. En waar echt veel geld voor nodig is, nog steeds helaas. En waar we ook van zullen merken, als we dat laten lopen... Dat zijn landen die ook vaak problemen geven in de regio en dat kan weer overspelen. Dus het is niet alleen het voordeel op handel, maar het is ook op een gegeven moment moet je afvragen, willen wij een veilige wereld en hoe gaan we op de duur om met daar conflicten moet je ook die, die er zijn. En ontwikkelingssamenwerking, hulp op zichzelf misschien niet, maar de specialisatie die je ook hebt in de diplomatieke wereld om daarmee om te gaan, is daar natuurlijk ontzettend belangrijk voor. Ja, ja. We gaan naar Turkije. Ali, Jaskili, uh, je bent van het Turkije-instituut. Laten we het hebben over de positie van de Koerden. Uh, het, een, een, een bijproduct, een bijvangst van al die conflicten in het Midden-Oosten... die men de Arabische lente noemt. He. Langzamerhand moet je, is dat een beetje een ironie natuurlijk. Het bijproduct is dat de Koerdische bevolking... in die gebieden Irak, maar nu ook Syrië, versterkt worden. Nou, voor de Koerdische bevolking is dat niet een bijproduct, maar de hoofdprijs ja, uh, in die regio ja. denk ik. Maar het is een bijproduct van ja. conflict? Ja. Nou ja, wat je ziet is dat de invalling in Irak uh, een. Uh, eigenlijk eerder al, de Eerste Golfoorlog creëerde een soort van no-fly zone in Noord-Irak. Uh, en uh, nee, met het uh, daadwerkelijk verdrijven uh, van Saddam uh, van Hussein is er een soort van de facto Koerdische staat in Noord-Irak gecreëerd. Uh, die het uh, economisch uh, redelijk goed, relatief goed doet, die stabiel is. Uh, die bezit over uh, eh, grondstofrijkdom uh, eigenlijk in de vorm van olie... Uh, en die wel eens de basis zou kunnen vormen van uh, op lange termijn... een daadwerkelijk uh, onafhankelijk koelisand. Ja. En dat is uh, Turkije een door in het oog. Uh, maar wat je ziet is dat men in de laatste jaren... in plaats van daar met een soort van een security-approach op in te gaan... dat men echt probeert om juist die betrekkingen met Noord-Irak... Uh, met ja. de regionale regering daar ontzettend aan te knopen. Maar nu dreigt er ook iets te gebeuren in Syrië... Tegen de Turkse grens, ja. door dat conflict. Um, is, is dat niet bedreigend voor Turkije? Nou ja, misschien. Kijk, je, je kunt beide situaties niet los van elkaar zien, denk nee. ik. Uh, wat je, zag, je ziet is dat de, he, Masoud Barzani, de leider van de Koerdische regering, zeg maar in, in, in Noord-Irak. die was afgelopen weekend bij het congres van de AKP in Istanbul. en die sprak daar. Nee. Uh, terwijl Turkije dus in, intern. AKP de is de op... regeringspartij. Precies. Uh, terwijl er intern dus. Uh, zie je de allerlei schermutselingen met de PKK. De, een enorme toename in het aantal aanslagen, maar tegelijkertijd spreekt dus Barzani spreekt wel uh, het AKP-congres uh, toe. Mm. Uh, wat, met plek tot Syrië, wat je daar ziet, is dat de, de, de vader van, van Assad, uh, in, in, to, tot voor zijn overlijden, natuurlijk de PKK steunde. Uh, ja, en dat was de met name van Syrië. Het de ja. man die vandaar, nu 10 ja, jaar al ja. vastzit, de leider van de PKK, heeft ook lang in Syrië gewoond. Heeft daar, toch? Klopt. Die heeft zijn ja, onderdak, onderdak gekregen, gekregen ja, logistieke ja, steun. Voordat uh, hij gearresteerd wagens, werd. Klopt, en, ja. Ja. Ja. en dat bracht bij op voet van oorlog. Turkije trok zijn troepen samen voor de Syrische grens. En dat leidde uiteindelijk tot het uitzetten eigenlijk van Erdogan. die dus in een soort van eh, nomaden of vluchtelingen vluchtelingenbestaan leidde langs het tal van hoofdsteden. en uiteindelijk in Kenia eindigde, waar die is opgepakt. Mm -hmm. ja. nou, wat je nu ziet is dus dat uh, recent, uh, afgelopen week, geloof ik, zelfs was er een. Um, er is geen mutseling bij de, de Turks-Syrische uh, grens... waarbij uh, Turkse soldaten uh, schijnbaar hebben geschoten op leden van de KYD... de KID, dat is de, zeg maar, de, de Koerdische beweging uh, in Syrië... want de, het Koerdische volk is verdeeld over tal van landen. Het grootste gedeelte woont in Turkije, maar ook uh, Syrië, Iran en Irak... hebben uh, aanzienlijke grote uh, Koerdische minderheden... Uh, en dat kwam dus omdat in die, die maak in feite in sommige delen van Syrië... nu de dienst uit. Ja, die, omdat uh, Assad dat... zijn leger heeft wegbezalen daar. Om Precies. elders en, te knoppen. Ja, ja. Dus men, de Turken hebben dus daadwerkelijk goede betrekkingen nu met Irak. Noord-Irak. Men kan dat redelijk managen. Maar goed, als daar nu ook nog een nieuwe haard bij komt in Syrië... Uh, ook met een, uh, met een sterke Koerdische uh, uh, invloed... ja, men kan dat nu niet beheersen. Uh, mm. En men maakt dus gebruik van het netwerk van Barzani... die wel een goed netwerk heeft in, in, in, in Syrië... Uh, om de KJD ingaan in geval een beetje te managen. en, en uh, zodat, het niet al, zodat het niet al te veel uit de hand loopt. Hm. <coughs> het, het is natuurlijk ook inderdaad wat je al zei... ook de Koerden zijn weer niet één. Daar zijn ook weer allerlei verschillende groeperingen. Ja. We hadden het net al even over Eutjalan... Die zit dus nu al tien jaar vast, hij zit, had de doodstraf, ja. heeft levenslang gekregen. Ja, is dertien, dertien jaar is die vast, maar tien jaar geleden is hij veroordeeld. Gevo is het vonnisgeveld, geveld. Ja, in 1999 ja. is die vast. Uh, ja. Hij was de leider van de PKK. De PKK bestaat nog steeds, is ook nog steeds, geloof ik, volgens Amerika en Europa... staat de PKK op de lijst van terroristische mm -hmm. organisaties. Okay. Uh, heeft Euthalan daar in dat grensgebied met, met, met, uh, of bij de Syrische Koerden en de Irakese Koerden... is hij daar nog steeds een gevierde man? Of is dat eigenlijk alleen in Turkije het geval Ik, bij de Koer? Nou ja, in eerste instantie... In, eerste, in eerste instantie, uh, vooral in Turkije. Ja, uh, ja natuurlijk uh, reikt de he, naam en vraag van Öcalan verder dan de Turkse grenzen. Uh, net zoals het Koerdische volk ook verdeeld is over tal van, uh, tal van landen. Uh, maar wat je ziet is dat met name uh, Koerden in Turkije zelf, en dan ook een, een selectie daarvan eigenlijk, gedeelte daarvan, die willen een rol voor Öcalan in een eventuele oplossing van het, Koer van het Koerdische vraagstuk. Uh, Öcalan zet vast, men wil dus dat het zij, nou, het liefst zal zien dat hij wordt vrijgelaten. Dat, dat, dat, dat, dat, dat lijkt me bijna onmogelijk. Uh, of dat dat, hij, dat in ieder geval het regime waarin hij vastzit wordt versoepeld... dat hij dus op de een of andere manier aan de onderhandelingstafel uh, deelneemt... of dat hij in ieder geval invloed heeft. En dat, dat, die wens is heel sterk uh, bij de Koerden in Turkije. Ja. Mm -hmm. Waarbij je geduld Het ervan. heel Hilhorst, die, die, die uh, groep Koerden in Syrië... Die, uh, dat lees je dan althans, die zullen nooit de middelen hebben... om een echt een autonoom land te gaan vormen. Uh, kun je vanuit jouw vak wederopbouw, uh, hulp, uh, is daar iets aan te doen... Of is dat in deze fase van de oorlog nog totaal niet aan de orde? Je zou er wat aan kunnen doen, dat gebeurt ook wel. Maar wat ik vooral interessant vind, is wat Koerden zelf doen. Hè? Want mm -hmm. wat je dus ziet op dit moment... is dat zij wel degelijk bezig zijn met hun eigen opbouw. En dat er allerlei parallele overheidssystemen ontstaan. En dat is eigenlijk heel mooi. Dus je krijgt dus gebieden waar de overheid zijn eigen systemen hanteert maar in een soort schaduw bijna ondergronds zie je niet alleen maar dat mensen vechten, maar ook gewoon echt overheid opzetten. Kleine rechtbankjes, allerlei manieren om met elkaar om te gaan, conflictmechanismen zijn hun eigen maatschappij eigenlijk ja, al te ontwikkelen. dus wat je krijgt is dat er eigenlijk een maatschappij zich al ontwikkelt in schaduw in parallel aan de officiële overheid en dat dan ook bepaalde services Uf. al worden opgenomen ook gewoon om de bevolking te bedienen met services. Nou, om een mondjesmaat voor zover de middelen toelaten. Hm. Dus vanuit mijn vak zeggen we inderdaad... als je iets wil doen aan wederopbouw met hulp... dan probeer je daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten. En je kijkt ja. wat er leeft aan initiatief onder de bevolking... juist op het gebied van services. En daar probeer je wat ja. aan te versterken. Ali, ik heb nog één puntje over ja. deze uh, Koerdische kwestie. Ik las een analyse vandaag en de man beweert heel simpel dit... De landen als Iran, Irak, Syrië, die worden steeds gastvrijer voor de Koerden. Die worden steeds baldadiger en die gaan steeds harder knokken voor hun eigen staat. Want die zien hoop, die zien dat het gaat lukken. En de president van Turkije die moet nu echt vrede gaan sluiten met die Koerden. Ze maken 15% van het land uit. Dus nu of nooit, hij heeft nu de middelen. Als hij het nu niet doet, over twee jaar is het te laat. En dan heb je burgeroorlog. Ja. De, allereerst denk ik dat, dat Irak niet per se heel vriendelijk tegenover de Koerden staat. Er is een grote discussie tussen de centrale regering in Irak eh, en de Koerdische regionale regering. En het heeft er met name te maken met eh, wie krijgt de, de opbrengsten van, van de olie eh, mm -hmm. eh, van, die, van die olierijkdom. Eh, en als het gaat om Iran en Syrië, er zijn inderdaad geluiden dat eh, beide landen dan wel eh, een van beide landen betrokken is bij het ophitsen van eh, of bij het faciliteren van aanslagen in Turkije door de PKK. Wat daarvan waar is? Eh, ik heb geen concrete aanwijzingen gezien, mm -hmm. maar ook Hussein Çelik, de vicevoorzitter van het, van, van, van, van het Turks parlement, heeft dat geroepen. Um, maar zij hebben in zoverre baat bij, Turkije steunt de oppositie in Syrië. Uh, en dat doen ze niet heimelijk. Dat op het maar is, dus, is het he, nu of nooit al... voor Turkije om het probleem eindelijk op te lossen? Ik denk dat de Koerdische kwestie is het grootste... Uh, uh, zowel binnenlandse als buitenlandse probleem van Turkije... Uh, en dat is het al de afgelopen tien jaar. En dat zal de komende tien jaar ook blijven als, er niet, niet, niet, als dit niet wordt opgelost. Uh, 15% van de bevolking bestaat uit Koerden. Mm. Uh, er zijn heel veel uh, natuurlijk uh, huwelijken geweest. Dus Koerden wonen niet meer alleen maar in het zuidoosten van Turkije... maar door het hele land. Mm -hmm. En het verlamt het politieke besluitvormingsproces. Het uh, leidt tot polarisatie in de samenleving. En dat is uh, zeker omdat het samenvalt ook met uh, andere scheidslijnen... zoals inkomenscheid... Inkomensverschillen, uh, religieuze verschillen soms. Kan ja. het een hele explosieve mix zijn? En volgens mij was het Hugh Pope die het zei. En die man uh, ja. Nou ja, die, die is goed op de hoogte okay. van uh, de situatie. Uh, vannacht, onze tijd althans, is het eerste echte hele grote TV-verkiezingsdebat tussen Barack Obama en Mitt Romney. Er uh, is al enorm veel over gepraat en gezegd en voorbeschouwd. En gaat natuurlijk enorm nabeschouwd worden. Maar ik wilde jullie eigenlijk, wij wilden jullie eigenlijk één vraag voorleggen. De laatste paar <tie> minuten, Thea Hilhorst. Maakt het niet voor, niet voor de zelf, maar voor het buitenland, voor de rest van de wereld... iets uit of Obama of Romney daar president wordt. Alle brandhaarden ja, die we hier altijd bespreken, maakt mij, het uit. Natuurlijk zou het heel veel uit moeten maken. De Verenigde Staten die is ja, nog steeds een van de belangrijkste landen... in de besluitvorming, in wat er internationaal gebeurt. Tegelijkertijd, als je kijkt naar de afgelopen jaren... heeft Obama er iets van waargemaakt... Dat kun je je ernstig afvragen. Want Afghanistan, Irak, maar ook dingen als klimaatverandering. Denk je, wat heeft hij nou eigenlijk ingelost van zijn beloftes? Guantanamo B, ik noem maar. Of, uh, weet je, mm -hmm. dus op dat punt denk ik: van nou hebben we eigenlijk van Obama wel genoeg gezien om te zeggen dat hij. Ja dat verschil kan gaan maken, opnieuw. Ja. Nou, misschien ah, is met Romney nog wel veel erger. Dus dan maakt nou, het toch nog verschil. Je zou het kunnen zeggen, omdat uh, Obama het nog met de mond beleed, dat beleid, er komt dan hmm. niet veel van terecht, maar Romney beleidt beleid het niet eens met de mond. Nou ja, ik ik, bedoel, ik, ik ben het in principe uh, met ter eens. Buitenlands beleid vertoont altijd een zekere mate van continuïteit. Tegelijkertijd uh, heb ik... Twee uh, he, kanttekeningen De eerste is dat een Amerikaanse president... in zijn eerste termijn eigenlijk nooit... Uh, het buitenlandsbeleid voorop stelt. Dat dat. Hmm. dat... Is vaak is het politieke zelfmoord, het gaat vaak om binnenlands ja. en Je ziet vaak in, zijn, in, in de tweede ambtsperiode, met name de eerste twee jaar, een wat actiever buitenlands beleid. En de tweede is dat als er één president is geweest uh, die uh, wel degelijk een breuk heeft ge geforceerd met, zijn, met het, uh, uh, het uh, buitenlands beleid van zijn voorganger, dan is dat bijvoorbeeld de vorige president Bush geweest. Hmm. Ik vraag me af, was Al-Gore uh, na 911 Irak, een land dat er niks mee te maken had, was, was hij dat binnengevallen? Ik vraag het me af. Hmm. Nou, en, uh, met betrekking tot Romney, nou, die heeft inderdaad. Uh, die kun je niet betrappen op, so op enige ideologische uh, ge uh, gedachte ten aanzien van buitenlands beleid. Hij heeft, geloof ik, vorige week of twee weken geleden, uh, naar aanleiding van de moord op de, de, de uh, uh, Amerikaanse ambassadeur in Libië, heeft hij geprobeerd Obama aan te vallen op dat punt. Werd, daar werd schande van gesproken eh, door Amerikaanse commentatoren... want die valt niet een Amerikaanse president aan... terwijl hij net een, mm -hmm. uh, een ambtenaar in feite begraaft. Uh, maar hij heeft wel uh, 17 uh, of 17 van zijn buitenlandse veiligheidsadviseurs... die hebben een zogenaamde neoconservatieve roots. Dit zijn mensen die hebben ook onder de Bush gediend... Uh, maar die wist hij weer af met zeven andere adviseurs... die dus heel erg sterk zijn op klimaatbeheersing, op mensenrechten. Dus heeft die man een ideeën over. Uh, ja, voor zover het gaat om de marktmechanismen. Ali Yaskiri hoorde u als laatste. Hartelijk bedankt. En Thea Huurhorst ook bedankt. Ja. Dit was ons buitenlandspanel, ook het einde van de villa. Morgen zijn we er weer vanaf half vier dan vanuit Den Haag. En zometeen gewoon hier vanuit de studio. Tim Overdiek en Lucella Carrasso natuurlijk met het Radio 1-journaal. En een vervolg wat jullie hebben gedaan, want we hebben veel aandacht voor buitenlands nieuws. Alle reden toe, de zware bomaanslagen in Syrië, onlusten in Teheran, nieuwe bezuinigingen in Portugal. En natuurlijk het eerste debat had u het over tussen de Amerikaanse presidentskandidaten en de bevestiging van onze weerman. Het blijft regenen. Dus mijn advies, zet ik op thee, ga plaatsnemen naast het radio-toestel. En luister op het begin naar de hoofdpunten van het nieuws die krijgt hij van Mark Visser. Radio 1 NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie wil dat zakenman Frans van Anderaat ruim een miljoen euro betaalt aan de staat. Volgens de OM heeft de zakenman dat bedrag verdiend aan de verkoop van tonnen grondstof voor mosterdgas aan het regime van de Iraakse oud-president Saddam Hussein. In 2007 werd Van Anderaat in hoger beroep veroordeeld tot 17 jaar cel voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdaden.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 Aan WB Verkeersinformatie. De meeste drukte vanmiddag al in de regio's Utrecht en Rotterdam. Bij Amsterdam valt nog wel mee. In totaal 115 kilometer file. Een paar dingen vallen op. Op de A4 Delft richting Amsterdam. Bij het knoop in Prins Klausplein staat 4 kilometer. Zaar één reishok dicht vanwege opruimwerkzaamheden. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam... tussen Afrit Deerdam en Hardingsveld-Giessendam 6 kilometer... is daar een gipsplaat op de weg gevallen. Dat wordt nu opgeruimd, Is dus nog één rij dicht. A15 van Rotterdam naar de Maasvlakte... tussen Rozenburg en Afrit Brielen 2 kilometer. Daar is de rechte rij dicht. Heeft te maken met een aanrijding. En op de A27 Utrecht richting Breda... tussen Knopend Rijnsweert en Nieuwegein 7 kilometer. Ook dat is een ongeluk. En drukte op de A67 heeft te maken met een Duitse feestdag. Van Eindhoven naar Duisburg...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 Jouw pensioenfonds. Samen sta jij sterk. 239 euro. U zult wel denken, waarom begint dit spotje met 239 euro? Ik zal het u vertellen. Dat heeft te maken met de vaste onderhoudsprijzen van de Volkswagen dealer. Daar weet u vooraf precies waar u aan toe bent. Net zoals in dit spotje.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 Goedemiddag, straks hoort u hoe minister De Jager zijn... door de PvdA aangepaste begroting in de Tweede Kamer verdedigt. Na vijf uur spreken we met de baas van de grootste stroomproducent in Nederland en die waarschuwt voor hogere energierekeningen. En we hopen dat André Rieu zich meldt bij ons. We hebben een belafspraak met hem, maar hij is razend druk. We willen praten over de prestigieuze prijs die hij gisteren in Londen kreeg. Een prijs die hij deelt met zijn vriend en acteur Anthony Hopkins. En aan de lijn hebben we wel Lex Runderkamp, want we beginnen met de bloedige strijd in Syrië. Er is een enorme ravage op een centraal plein in de stad Aleppo in Syrië. Vanochtend ontploften daar kort na elkaar meerdere bommen... vlak voor de deur van een officierenclub van het Syrische leger. Volgens de berichten zijn tussen de 30 en 40 mensen om het leven gekomen. Verslaggever Arabische Wereld Lex Runderkamp is in Turkije bij de grens met Syrië... Lex, um, je hebt veel contact met de Syrische oppositie. Een, een groep van de oppositie heeft de aanslag opgeëist. W wat is de laatste informatie die jij hebt over de situatie in Aleppo? Uh, nou, het laatste is dat, dat de Al-Nusra-groep wordt die genoemd. Dat is een wat mysterieus onderdeel die samenwerkt met het vrije Syrische leger. Uh, de aanslag heeft opgeëist. Uh, de groep wordt, als je zeg maar de groep uh, googelt, zie je heel erg veel beschrijvingen van een extreem islamitische beweging, mogelijk uh, contacten met Al-Qaeda. Uh, maar in het, binnen het Syrische verzet zelf wordt er over die groep toch ook gesproken in termen van dat het hun uh, ja, de moedigste strijders zijn uh, die uh, ja, zware aanvallen doen. Ze hebben op hun konto al vrij veel zware bomaanslagen, ook in Damascus en dergelijke. Uh, op hun naam gezet. Dus het is een vrij bekende groep hier, uh, hier in het gebied. En wat probeert de oppositie met dit type aanslag te bereiken in de strijd tegen het regime? Nou, het is eigenlijk een heel bizar verhaal. Ik heb het maar uit laten leggen als volgt. Zij zeggen, uh, luister, we zijn in gevecht met het regeringleger van Ahtrad. Het enige wat wij hebben zijn AK-47, kleine machinegeweren waarmee je uit de hand schiet. Wij hebben geen zware wapens, we hebben geen tanks, we hebben geen artillerie. Uh, dus het enige wat wij kunnen doen. is bommen knutselen. en die via. Smokkel, op smokkelmanieren gebieden binnenbrengen. waar uh, het Syrische leger. Uh, vanaf staat actief is. en die daar tot ontploffing brengen. Vergelijk het met onze tankaanvallen. zoals het Syrische leger die op onze dorpen uitvoert. Dus uh, zij zien het vooral. als een. Ja, het zware wapen van het verzet. is. ik heb ze zelf met eigen ogen gezien. zware bommen die ze zelf maken. Door het gasflessen die ze vullen met, met kunstmest en allerlei eh, chemicaliën. En die worden dan met een gsm-toestel, kunnen die ont worden gebracht. Ja, dat soort bommen gebruiken zij als hun zwaarste wapen. Lijkt me wel gevaarlijk als, je, als jij dat ziet, toch? Dat die gemaakt worden. Of had je daar geen last van? Nou, ik was er niet bij dat ze het aan het maken waren, maar ik kwam echt op een gegeven moment ergens waar ze een halve schuur vol met. Ja, we kennen ze allemaal, die campinggasflessen, die blauwe. Uh, maar dan wat groter van formaat. Uh, en ja, zolang de, het kabeltje links niet met het kabeltje rechts verbonden wordt, begrijp ik, uh, uh, kan je zo'n ding gewoon rond rondrijden en mee vervoeren. Dus ik ja, ik, ik heb er niet gekozen om er te filmen destijds, maar. Ik liep er binnen en iedereen zat daar rustig sigaretjes te roken en uh, hm. op die dingen te slaan. En ze hebben het me laten zien, dus in zoverre heb ik het van dichtbij kunnen bekijken. Ja. En, en wat zegt die aanslag van vandaag over het verloop van de strijd tussen aan de ene kant de oppositie, het Vrije Syrische leger, en, en aan de andere kant het leger van Assad? Nou, ik zeg, het geeft aan dat ze uh, het intenser gaan maken, dat ze echt veel zwaardere aanslagen plegen. Ik moet erbij zeggen dat gisteren. Uh, het, het, het Vrije Syrische leger al verklaringen begon uit te geven... ...waarin ze alle ambtenaren en functionarissen die voor Assad werken... ...in de stad Aleppo opriepen om niet langer naar hun hoofdkwartieren te gaan... ...om niet naar hun kantoren te gaan. Uh, ze zeiden, want zeiden ze, we gaan sowieso jullie gebieden ook aanvallen. In Aleppo is nu al sinds anderhalve week een hele heftige strijd gaande... ...die door de rebellen zeg maar, gedoopt is als de finale slag om de stad Aleppo. Dus er is hoog ingezet. Er wordt in verschillende wijken zwaar gevochten. Alleen de, de frontlijnen bewegen nauwelijks. Het wordt veel gevochten. Er, wordt, er zijn veel mensen die daar sterven. Maar enig gebied winnen is er niet bij. Vandaag zag je in ieder geval die bomaanslag. En dat geeft aan dat het veel intenser aan het worden is. Lex Runderkamp, dank voor jouw verslag over de strijd in Syrië. In de Tweede Kamer zijn de financiële beschouwingen bijna afgelopen. Peter Blok volgt dat al voor ons de hele dag. Peter, wie zijn de hoofdrolspelers in dit slotstuk? Ja, dat zijn een heleboel. Ronald Plasterk vooral hè, van de Partij van de Arbeid... die speelt ineens een hele andere rol voorheen in de oppositie. Nu in de pre-coalitie, zou je het kunnen noemen. Um, ja, het debat uh, is net afgelopen. Norbert Klein uh, van 50PLUS was de laatste spreker. Hij uh, krijgt nu ook bloemen en felicitaties, want het was zijn eerste Toespraak in de Tweede Kamer, zijn mede-speech. De vriendelijke tradities in de Tweede Kamer. Maar als we even kijken naar de twee uh, hoofdrolspelers waar het eigenlijk om gaat, de VVD de Partij van de Arbeid, al geportretteerd als het nieuwe voorloofde spel, hebben ze het zwaar te verduren gekregen vandaag? Zeker. Lagen gisteren Rutte en Samson al uh, flink onder vuur. Uh, vandaag krijgen hun uh, financiële woordvoerders Mark Harbus van de VVD en Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid de wind van voren tijdens de algemene beschouwingen, de algemene financiële beschouwingen. Uh, veel partijen die proberen we proberen natuurlijk flink te stoken en die prille liefde tussen VVD en Partij van de Arbeid. Vooral de Partij van de Arbeid had het dus zwaar te verduren vandaag. Opportunistisch was vooral het grootste verwijt, want de PvdA wilde niet meedoen in de lente aan dat Vijf Partijen Akkoord. Ze wilden op dat moment de economie niet kapot bezuinigen, het begrotingstekort. Dat uh, mocht wel hoger zijn dan uh, 3% in 2013. Nou ja, uh, nu die onderhandelingen aan de gang zijn, is dat uh, alweer van tafel. Uh, maar in ieder geval uh, opportunisme werd de Partij van de War, Arbeid voortdurend verweten. Roland van Vliet van de PVV in gevecht met Plasterk van de PvdA. In uw verkiezingsprogramma stond voor de begroting 2013... dat u zou streven naar een tekort van 3,5%. 3,5%. Maar ik hoor hier over uh, pre-coalitie en dan zou de PvdA instemmen met een tekort van 2.7. Daar zit een megagat tussen die twee... Nou, dan kom ik even op een heel belangrijk punt. In, uh, want de heer Plasterk heeft net in zijn opzomming... van al die fantastische maatregelen het niet gehad... over de zwaarste en belangrijkste, namelijk die... die de Nederlandse burger al voor zijn kiezen heeft gehad. Dat is die btw-verhoging van 19 naar maar liefst 21 procent. De som van de heer Van Vliet komt natuurlijk. Dus, dus als wij nogmaals, als iedereen zijn zetels nu bij ons inlevert... dan gaan we het doen op onze manier. En dan laten we inderdaad het tekort wat verder oplopen. En dan is die btw-verhoging niet nodig. Wellicht ook de middellijn voor leraren en politieagenten niet. Maar dat is wel de uitkomst van de onderhandelingen zoals die uh, op dit punt uh, met de VVD... dus tot een resultaat hebben geleid. En dat is een kwestie van geven en nemen, van gunnen. En, en voor de VVD was het cruciaal om, om uh, niet... Uh, Zelfs binnen die 3%, maar die 2,7% om daar niet overheen te gaan. Kijk, voor het recess, voorzitter, hebben wij samen met de PVA geknopt om deze BTW-verhoging van tafel te krijgen. Want we weten met z'n allen dat die de inflatie extra aanbakkert. En in de tijden van de economische crisis is dat niet goed. Zou je bereid zijn samen met de PVV en de andere echte oppositiepartijen te kijken of we dit kunnen terugdraaien? Meneer Plaster. Voorzitter, het antwoord is nee. Want we hebben zojuist met de VVD afgesproken dat we de begroting voor 2013 wat ons betreft op deze wijze amenderen. En dan staan we voor onze afspraak. Ja, afspraak is. Afspraak. En daarom uh, ja, Plasterk in een uh, opvallende dubbelrol. En uh, ja, had het dus zwaar te verduren vandaag. En een uh, aparte rol was ook weggelegd, natuurlijk, voor minister De Jager. Want die staat daar nu als CDA-minister. Het deelakkoord van Rutte en Samsom ook te verdedigen. Hoe doet hij dat? Ja, nou ja, dat uh, gaat hij uh, morgen doen. Uh, ja. Dat, dat is natuurlijk een, een rare figuur, maar dat komt vaker voor. Um, ja, het is een hele andere begroting zonder forense tax- en langstudeerboete... maar met een hogere belasting op uh, verzekeringen... en een snellere verhoging van de AOW-leeftijd. Dat, uh, dat valt op, maar veel is toch ook gewoon intact gebleven, vindt de jager. Ik verdedig de begroting uiteraard van het kabinet. Maar eh, overigens, die laat de Tweede Kamer ook voor 99% in stand. Want er wordt maar voor 1% nu aan wijzigingen voorgesteld van de totale begroting. En ook zelfs het lenteakkoord wordt voor het overgrote deel, voor meer dan 10 miljard euro, overgenomen door deze twee partijen. En er zijn altijd wijzigingen mogelijk tijdens de algemene financiële beschouwingen. Dat maakt het op zichzelf niet zo bijzonder. Maar het overgrote deel, bijna de hele begroting zoals die door het kabinet is voorgesteld, wordt ook intact gelaten door deze twee partijen. Ja, en dus uh, kan minister Jan Kees de Jager van Financiën door. Hij stond natuurlijk aan de wieg van dat vijfpartijakkoord in de lente... met VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie. Maar ja, dat is zo'n uh, 12 miljard uh, aan bezuinigingen. De hele begroting is uh, 260 miljard. Ja, en uh, die uh, gaat er dus uh, doorheen komen. Peter Blok vanuit Den Haag, dankjewel. Real Madrid voetbalt vanavond in de Arena tegen Ajax. En er zijn Nederlanders die dan toch voor de Spaanse ploeg zijn. U hoort er zo één van. De regen op de wegen nooit goed voor de files. Ah. Jolanda van der Velde, Klopt dat? Het klopt wel een beetje, maar de regen valt gunstig. Niet helemaal in de randstad. Dus vandaar dat we nog op 104 kilometer zitten. We hadden eigenlijk al erger verwacht. Een paar dingen vallen wel op in deze spits. Op de N15A15 Europort naar Rotterdam. Het is een aanrijding geweest bij de Avid Brielen. Daar is de rechterreishoop dicht. Tussen Spijkenis en knopend Vaanplein. 9 kilometer. Ook een aanrijding op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen knopend Rijnsweert en Nieuwegein staat 7 kilometer is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. De regering in Portugal heeft vanmiddag nieuwe bezuinigingen aangekondigd. Dat moeten ze doen van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Ze hebben miljarden steun gehad en daarom moeten ze nu extra bezuinigen, hardere maatregelen nemen. Die beloftes kan het noodlijdende land nooit en ten nimmer nakomen alleen. Dat zegt de Portugese Europarlementariër Rui Tavares. Nee, no, hij won't be able to keep the, those promises. Want je moet weten dat deze landen al veel hebben lot. Rui Tavares, Europarlementariër namens de Portugese groene, zit er eigenlijk nog wel rek in. Wat well, ik vraag my, mijn uh, Duitse-Europese co-citizens is. Beer in mind dat de average wage in Portugal is, uh, is about 750 euro's. En dat onze minimum wage is 450 euro. Allereerst vraag ik ook aan jullie Nederlanders om niet te vergeten dat in Portugal het gemiddelde maandinkomen slechts 750 euro is. Ofwel, nu vragen aan de Portugees of hij nog meer wil inleveren, is gewoon onmogelijk. Quite it is not feasible. It is not possible. And I don't think that you can do that. De rek is er gewoon uit. Het huidige beleid van de regering is al onmenselijk. What the government has been doing and I I want people in the rest of Europe to, to know is some stuff that is basically inhumane. You don't do not support handicapped people anymore. You are cutting in the in cancer treatments for elderly people. Er wordt gesneden in gehandicaptenzorg, in zorg voor bejaarden en kinderen. Er wordt bezuinigd op ambulances. Je in all kinds of things that make a country a more is politiek niet houdbaar. Wat wel toekomst heeft is investeren in de economieën van Portugal en andere zuid-Europese landen. For instance, you can invest in renewable energies in the south. Wind energy, solar energy, maybe. And you can build a smart grid in order to bring these energies to the north. U bepleit dus het hervormen van de economie. Neem daar de tijd voor. Daar worden de landen in het noorden uiteindelijk ook allemaal beter van. Investeer in bijvoorbeeld uh, zonne-energie in het zuiden. Maar ondertussen, IMF en EU, de geldschieters, die willen gewoon nu maatregelen zien. They... De geldschieters moeten de schuldenproblematiek anders aanpakken. Ik bedoel dus niet kwijtschelden van schulden of Portugal failliet laten gaan. Maar je moet andere afspraken maken. Bijvoorbeeld over het belastingssysteem. Tax hikes on the We are going to have some taxes on pollution. We are going to change our tax system as That's what I will do. Rijken moeten zwaarder worden belast. Er moet hogere belasting komen op milieuvervuilers. Maar ik vrees dat EU en IMF vasthouden aan hun ideologie van meedogenloos bezuinigen. The ideological framework that they are in, that most of the people are in in Europe, until they just slam into the wall and it doesn't work. Wat zijn de verhalen? Wat zijn de ervaringen van uw eigen vrienden als u op en neer reist naar Portugal? Oh, well, people are emigrating uh, to Mozambique is one of the countries, but mostly they are going to Angola and to Brazil. Veel van mijn vrienden en kennissen emigreren naar Mozambique, Angola. Brazilië, landen waar ze ook Portugees spreken. Dat is dus verlies van menselijk kapitaal, waar Portugal op de lange termijn ook nog veel last van zal hebben. En wie er wel in Portugal blijven, zijn ouderen en slecht opgeleide jongeren. Younger but not educated people. or not as educated people who stay. Eigenlijk zegt u, de Coelho-regering kan niet meer verder snijden. Ze zitten al op het bot. Als ze nou nog eens in dat bot gaan snijden, wat gebeurt er dan? You know, you had. Absolutely no violence in Portugal in these demonstrations. People are behaving in a very civic way. I have to say that I am very proud of what happened in Ik ben er trots op dat het voorlopig niet tot gewelddadige protesten is gekomen. Maar ik denk dat nog meer snijden niet wordt geaccepteerd. Nog meer salaris inleveren, levert een minderwaardige economie op. En dat is niet wat de Portugezen willen. Possible with lower wages will be an even lower quality economy. And this is not the kind of economy that we want in, in, in the future. Zo'n economie willen ze niet in de toekomst. Tijdens AD sprak in Brussel met de Portugese Europarlementariër Rui Tavares. Het is 11.05. Marco Vroef, goedemiddag. Hallo Tim. Lopen we dus vanmiddag even bij je langs om dit gesprek voor te bereiden? Zeg je meteen mooi weer hè? 10 plus. Ja. Het ja, uit. het is een prachtig rapportcijfer. Ja, durft met al die regen. Ja, nou ja, daar moet je dus ook naar kijken, want dat is ook de 10 plus inderdaad. Uh, op sommige plaatsen meer dan 10 mm. in het noordwesten van het land. Zelfs bijna 25 mm vandaag. Ja, dat is natuurlijk een, een beste plonswater. En het sloot ook aan op de verwachting die jij gisteravond uitsprak. Dat speelde ook mee. Uh, ja, dat, op zich is dat altijd een prettige gewaarwording achteraf. Wat dat betreft heb je als weerman een mooi beroep. Als je namelijk slecht weer aankondigt, kun je er toch weer van genieten als het uitkomt. Dus nou ja, dat is misschien een aanrader voor mensen die hiervan balen. Maar... maar maar goed, ik kan me wel voorstellen dat je uh, toch eigenlijk het liefst uh, niet zo heel veel neerslag uh, over je heen krijgt. Hè. De eenzame weerman aan het ja. woord. Hey, morgen liever niet hoor, al deze neerslag. Kun je ook aan die wens tegemoet komen? Uh, nee, helaas niet. Nee, want we hebben te maken een beetje met een. Uh, wij noemen het wel eens een slepend front. Ik ga het even, even kort uitleggen, dat is wel grappig. Dat wil zeggen dat het eigenlijk parallel aan de stromen ligt. Dus het, het verplaatst niet. Het, het, althans, het lijkt niet te verplaatsen. Maar Goed, daar zitten dan vaak wel wat actievere stukjes in en minder actieve stukjes. Nu is het even wat rustiger. Lijkt over België weer wat actieverste deel aan. Te gaan komen. Dat zal vannacht vooral in het uh, zuidoosten van het land neerslag brengen. En ook morgenochtend vroeg nog wel. In het noordwesten wordt het wat rustiger. Daar zitten we net een beetje aan de goede kant. Met misschien een paar opklaringen. En morgen schuift dat dan uiteindelijk heel langzaam richting Duitsland. Zodat uiteindelijk de zon er wel weer bij komt. Maar ja, dan wordt het van de regen in het drupverhaal. Want de echte regen, de langdurige regen, maakt dan plaats voor buien. En ja, daar word je ook nat van. Slepen wij ons voort met een paraplu naar het weekend? Kun je daar wat van zeggen? Ja, nou, het weekende is nog steeds uh, tamelijk onzeker. Met name de zaterdag. Dat zou wel eens twee kanten op kunnen gaan. Het zou mee kunnen vallen dat het eigenlijk overal zo goed als droog is. Misschien met een beetje zon. Maar als het tegen zit, dan krijgen we ook weer zo'n slepend, uh, slepend gebiedje... Met, met wat actievere regen of soms is wat motregen over ons. Uh, ik kan eigenlijk nog niet aangeven waar dat komt te liggen. Ik hoop over België, dan hebben we er geen last van. Maar ik durf er nog geen vergif op in te nemen. Uh, zondag is wat dat betreft iets minder onzeker, want dan komen we aan de koudere kant. Dat heeft als voordeel uh, dat het droger is, dat de zon vaker schijnt en als nadeel dan misschien dat het iets frisser is. En zondag zal het graad of 14 zijn. Marco, dankjewel. Ja, nog even vanavond het dak van de arena dicht doen. Uh, als ze niet nat willen worden, zou ik het zeker dicht doen. Nou. want zo blikken wij vooruit op de wedstrijd die Ajax daar speelt tegen Real Madrid. Dat doen we na Billy Joel. Maar dit soort muziek is helemaal niet erg, dat het regent. Uptown girl, Billy Joel. Het zijn niet alleen de Ajax-supporters... die natuurlijk rijkhalsend uitkijken naar de Champions League wedstrijd vanavond. Ook de fans van Real Madrid doen dat. En die zijn er ook in Nederland. Richard Sanchez bijvoorbeeld. Hij is voorzitter van de Nederlandse fanclub Real Madrid. Goedemiddag. Goedemiddag. Nu nog vanuit Enschede, maar straks op weg naar Amsterdam. Ja, inderdaad, ja. En hoe ja. komt u aan uw voorliefde voor Madrid? Ik zit even te denken, Sanchez... Ja, dus inderdaad een Spaanse achteraan. Uh, nou, het is eigenlijk, de voorlicht is eigenlijk ontstaan wegens de vader. Het is eigenlijk met de met de ingegoten. Jaren terug uh, zat ik uiteraard uh, aan ja, naast het vader, achter de wereldvaar, uh, fanatiek de wedstrijden te volgen. En op het moment dat je ook uh, de Spanjaarden een radioopslag had te voeren. Ja, dat doet me altijd denken aan Jack van Gelder, maar dan uh, in de overtreffende trap. <laughs> dus, dus op die manier ben ik uh, ja, helemaal verliefd voor op Real Madrid. En welke tijd was dat? Wie speelde er toen bij Real? Weet u dat nog? Uh, ja, dat weet ik nog. Dat was in de tijd van ja, uh, de, de grote. Hè, de, de, uh, bijvoorbeeld van Butrageño, Sanchez, dat waren zeg maar de, de grote van die tijd. Uh, ja, dat waren we gewoon. Kijk, ze zat ook bijna met de Gier. Het was echt een tijd waarin Real echt uh, ja, magisch was. En bent met Don nog... Leo? <laughs> met Don Leo natuurlijk. Ja, uiteraard. Leo, Leo, ben Leo ben En Bent u nog steeds zo enthousiast over Madrid? Vindt u het nu onder Mourinho nog steeds zo magisch? Uh, nou, om heel eerlijk te zijn, ik, ik voel een beetje in de kerk, maar Mourinho is eigenlijk, um, um, ja, hij, hij, het is een goede coach, alleen niet mijn uh, favoriete coach. Um, het, is, het, is een, ja, het is een straatvechter. Um, ja, door zijn manier van doen, um, ja, is er in ieder geval iets van de grond van Riaal. Ik krijg ook vaak, als ik met vrienden praat, of mensen die tegenkomen, die, die vragen me altijd uh, hoe zit het dan met Riaal? Uh, iedereen uh, zit erop af te geven, et cetera, de, ja, in het begin dan ga je natuurlijk het verdedigen, et Ik je, je blijft nog van Real houden. Ik bedoel, wie er zit. Kijk, een coach is gewoon een passant. Uh, maar goed, ik, het, is niet mijn, het is niet mijn mannetje, maar het is gewoon iemand die uh, ja, gewoon te brutaal is vind ik om in ieder geval bij zo'n club te horen. Ja, en toch uh, leidt die het uh, team ook vanavond nog. Met hoeveel mensen van de fanclub uh, zit u op de tribune? Uh, nou, dus er zijn eigenlijk in, in twee uh, vlakken op te delen. We zitten met een mannetje 50 in het, uh, in het uh, bezoekersvak. Hè. Dus we zitten we bij de Real madrid supporters. Daar gaan we een om 50 naartoe. En daarnaast uh, ook nog minimaal hetzelfde, dus 50, misschien wel meer. Dus gewoon in het Ajax-vak. Want we hebben uiteraard uh, ja, ook heel veel fans die ook uh, voor Ajax zijn. Dus dat zijn vanavond meer Lacht dan de toeschouwers. Die gaan niet juichen voor Real dan? Nou, dat, dat weet ik niet. Ik, bedoel, ik denk dat ze... Ja, Zou ik niet schoen, doen in zo'n vak van de Ajax, maar goed, ik weet het niet. Kijk, ze hebben natuurlijk de lokale club en natuurlijk daarna Real. Maar ja, als ze tegen elkaar moeten, ja, een enkeling zal natuurlijk... altijd een groep zal voor Ajax zijn en een groep voor Real. Maar ik denk, uh, grosso modo, de uitslag, uh, hebben ze allemaal vrede mee. Uh, Hoewel Ajax punten punten de kan gebruiken naar Real, maar goed, ik, bedoel, uh, ik ik ben in ieder geval voor Real. En is het voor Real een opwarmertje voor uh, de kraker zondag in Spanje? Uh, de meesten zien van wel en ik ook. Ik bedoel, uh, Mourinho heeft wel uitgesproken dat hij, uh, uh, ja, uh, die, die, die, die heeft de wedstrijd Ajax Spanten bezorgd, heeft ook aangegeven, nou, Ajax is beter geworden, et cetera. Die zich voorbereiden, uh, maar ik heb het gevoel dat het ook meer respect is naar de club Ajax toe. Maar ik zie het echt als een opwarmetje. Want uh, laat ik zo zeggen, mochten ze punten spelen vanavond, uh, dan is er nog, nog niks aan de hand voor jou. Het is voor hun vele malen belangrijk om zondag de Classico te winnen. Want anders het het met Barcelona wel heel erg groot worden. Dus ik zie het vanavond inderdaad als een opwarmetje. Ja, en zondag is tegen Barcelona? Ja, ja, ja, ja. Nou, twee mooie wedstrijden voor u deze week. Veel plezier vanavond. Hopelijk geen vertraging. Ik zal maar gaan eigenlijk, denk ik vanuit ja. de NSGD. Ja, snel. Goed, bedankt, Richard Sanchez. Oké, gedaan. En na vijf uur nog meer nieuws over voetbal: de misdragingen van supporters op de tribune van FC Groninger. Racistisch. We spreken met de voorzittersclub daar. Vanavond, BNN Today. Ik zit hier in een studio met een televisiescherm... waar Barcelona wordt uitgezonden, dan moet ik voetbal kijken. Ja. Vanavond om half negen op Radio 1. Mij maakt het niet zoveel uit hoe lang Cohen erover doet. Ik hoop vooral dat Samsom en Rutte een beetje vaart gaan maken. Luister en kijk mee op Radio 1.nl. Maar dat zal wel goed komen, want dat hebben ze ons verzekerd. Al was die verzekering nog wel tegen het oude belastingtarief. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De nieuwe Mazda 6 Sportbrake is de enige auto die alles wat u kan leasen... combineert met alles wat u wilt leasen. Zoals het energielabel A en de benzinemotor die u van uw bedrijf mag... en de 20% bijtelling die u zelf wilt. De nieuwe Mazda 6 Sportbrake met 2 liter Skyactiv motor... liest u al vanaf 575 euro per maand. Eind oktober al leverbaar. Op een school in Den Haag is een vrouw neergestoken... door een man die onder invloed was van drugs. Elke onderneming wil haar rendement graag verbeteren. Maar de wijze waarop is voor iedereen anders. Daarom kijkt BDO voor rendementsverbetering naar de mens achter de ondernemer. Dat telt. Ik ben Etten den Boer, consultant bij BDO Accountants and Adviseurs. Wilt u persoonlijk advies? U vindt ons via BDO.nl. BDO, omdat mensen tellen. Het aantal probleemjongeren dat de stap zet naar betaald werk stijgt spectaculair. Welzijn. Professionals die net als ik ook vinden dat mensen tellen, kijken op werken bij BDO.nl.